Het is nu twee uur. Dit uur. Het is de daverende donderdag op Radio 501. Nu nee. mm. op Radio 501. Oh, daar is Donderslag ja, met Rogier nou, van Disco. Nou, nou is je je. Ja, hè. ja he, nee. Dit is Radio, 501. Is radio, 501. radio 501. Leer, leer, leer. Wonderslag! Wonderslag op donderdag, bij Heldere Hemel. Met Rogier van Diesveld, Radio 501. Zo, nou, daar ga ik je zeven voor zitten. Nou, nou. Gaat u weer van die leuke grap maken? Dit Dit is Radio 501. Dit is Donderslag op Donderdag bij Heldere Hemel. Het is vandaag 4 oktober 2012 en dit is aflevering 129 van Donderslag. Sister! Sister, hij doet het weer! Goedemiddag en hartelijk welkom bij een nieuwe Donderslag in jouw radio 501. Het is inmiddels nu alweer twee weken herfst en dat kunnen we merken als ik zo naar buiten kijk. Dan zie ik gewoon dat het weer steeds minder wordt. Vandaag weer een gewone donderslag. We kijken niet meer terug naar de zomer en ook niet naar de nazomer. Behalve Theo Fried, die vertelt nog even wat over zijn vakantie. Ik ben er vandaag van Tee tot Bier met muziek en de vaste donderslag rubrieken. En natuurlijk hang ik in deze donderslag om ongeveer... 10 over 2 weer even met Rob Rika aan de telefoon en dan gaan we weer even nelen over de tip van de sluier. En dat gaat natuurlijk weer over zijn platenkeuze en die is straks weer te horen om half bier. En ook in deze donderslag is hij erbij, onze donderslag vakantiecolumnist Theo Farid. En hij is er straks met zijn Blabla-blog om half 3. en uh, waar hij het over gaat hebben, heb ik er net natuurlijk al verklapt. Uh, je kunt me e-mailen, stuur je e-mail naar rogier.radio501.nl En achtergrondinformatie over donderslag kun je vinden op mijn webblog. En op Facebook, ga ervoor naar rvd501.webblog.nl Of naar Facebook en dan ga je naar rvd501. We gaan aan muziek doen uit Nieuw-Zeeland. OMC met How Bizarre. in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun, suddenly red, blue lights flash out from behind, loud voice booming, please step out onto the line, ballet bridge of comfort, Cena just hides the eyes, policeman taps the shades, of at a Chevy 69, how bizarre, how bizarre, how bizarre, how bizarre. Destination unknown. as we pulling for some gas Officially placed a poster, reveals a smile from the pack Elephants and acrobats, lions, snakes, monkey. Village speaks righteous, sister Cena says funky How bizarre How bizarre How, bizarre. How bizarre. back around. TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters, out where, far and wide. Bella Yow, we're out of here, cynicism right on. Making moves and starting grooves before the new we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest, hey, by the rights, how bizarre. How bizarre, how bizarre. How bizarre.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 Dat was een uh, duo uit uh, Auckland, Nieuw-Zeeland. En dat duo bestond uit Polly Fuey Nana. En die is in 2010 overleden. En de andere van het duo was Ellen Jensen. En wat die precies doet op dit moment, uh, dat weet ik niet. Dit was een, een hitje van hun uh, die in heel Europa uh, afgespeeld werd op de radiozenders... En uh, dat is eigenlijk uh, ja, toch wel een enige hit geweest volgens mij die aardig is doorgebroken. Het nummer dat heette namelijk How Bizarre van OMC. We gaan uh, van uh, Auckland, Nieuw-Zeeland, wat helemaal aan de andere kant van de wereld ligt... en waar het nu uh, lente en zomer gaat worden, gaan we terug naar uh, Nederland. Naar horen. en daar vandaan komt Tim Knol. Hij woont tegenwoordig in Amsterdam... Maar hij maakt nog steeds hele mooie muziek. En dit is Glory Days van zijn laatste album. Glory Days, Golden Years. Hier uur, tot in de kleine uurtjes kun jij genieten van. Jory Swart, Lucky Fronds, Natanja Joy Bradley, Steve, Stephen Simmons, Andy, Wooden Saints, Mangelu, GIM, The, The Grand Park Orchestra onder leiding van Wouter Hakoff, Pink Hippo DJ's, Easy Go, Doug, Electric Tears, Holland Electro, Jules Otto, Niels van der Gullik, Pepijn, Vera van der Poel, Matt Harlan, Two Shakes of a Lampstill Speciale orkestgasten, Arme Soldaat, DigiDex, Cordool en veel en veel meer. 6 oktober 2012, op at the Park. Mis het niet. Het is 4 oktober, Werelddierendag, hier ook bij Radio 501 in donslag. Het is tien over twee hè? en dan hebben we natuurlijk Rob in aan de lijn voor een tip van de sluier. Van zijn blaten keuze straks om half bier. Goedemiddag. Ja, nou ik zou zeggen begin maar. Nou uh, ik wil graag een tip van de sluier horen straks uh, voor de pratenkeuze. Goed, <coughs> ja. En, sorry. Ik ben zeer benieuwd wat je deze keer hebt. Is het weer uh, blues rock of is het uh, salmuziek of is het uh, oh, uh, Country on no. western? Of... Ik zou niet weten uh, oh. in welke categorie dit valt. Ik zou het kunnen, kunnen schaken onder populaire muziek. Populaire muziek van de buitencategorie. <laughs> top 40-achtig werk. Oh, gaan we nou op die tour? Ja, we gaan op die tour. Eh, top 40-achtig werk. Eh, Dan praat je over de top 40 eh, in Nederland. De Nederlandse top 40. Ja, de, hoe heet dat ook de nationale de top 40. De mediamarkt top 40, hè? Mediamarkt top 40. Dat is tegenwoordig de mediamarkt top ja, 40. Ja, die sluikreclame, hè? Nee, dat daar... is toch helemaal geen sluik. Dat ja. ding heet gewoon zo. Ja, oké. Okay. Daar krijgt de mediamarkt nu een rekeningetje van natuurlijk. Ja, dat zou wel kunnen. Dat weet ik niet. Daar hebben ze zich uit laten kopen of ingekocht. Ik weet het niet. Nee, maar bedoel, jij noemt die naam al, nou al een paar keer. Dat is natuurlijk reclame. En daar krijgt de uh, mediamarkt ja. natuurlijk een rekeningetje van. Oh, niet van mij? Nee, van Radio 5 alleen. Oh, dan is het goed. Nee, tuurlijk. Hé, hey, moet je luisteren. Um... Wat voor muziek is het? Oh, dat heb je al gezegd, pop. Maar ik bedoel, is het Engelstalig of Nederlandstalig? Of, uh... Het is, uh, ik geloof wel, Engelstalig. Engelstalig, ja. En komt het dan ook uit Engeland of Amerika? Nee. Oh, dat niet? Nee, komt niet uit Engeland en ook niet uit Amerika. Australië, Nieuw-Zeeland? Nee. Ook niet? Super. Nee. Uh, Zuid-Afrika? Nee. Nou, dan heb ik zo'n beetje alle Engelstalige gebieden wel een beetje genoemd. Uh, uh, maar Nederlanders kunnen ook in het Engels zingen. Oh, dat is een tip? Nee. Oh, dat is geen tip. Oh. <laughs> nou ja, het is Europees in ieder geval. Uh, oei. Ja, nou, het is, het, is niet, uh, niet Amerikaans, niet Australisch, niet nee. Nieuw-Zeeland. Dus dan moet het nee. Europa zijn. O, Engeland is, is ook Europa. Europa hè? Wat is Europa? Engeland is ook Europa. Oké. Okay. Oh ja, ja is het ook niet. Heb je nog een keyword waar men op kan googelen? Jawel, er is, iets wel, er is wel een soort van relatie met de Werelddierendag. Ah, toch uh, 4 oktober uh, voor de platenkeuze. Nou, leuk. Ja. Um, ja, dat weten ze nog niet veel hoor. Nou, ik weet niet waar men op gaat googelen. De, de komende twee uur. Ik heb daar geen tijd voor, want ik moet natuurlijk uh, flink wat platen laten horen aan de luisteraars. ook wel uh, een plaatje horen. We horen straks natuurlijk allemaal om half bier. En uh, ja, ik heb een plaat uh, klaarstaan. En dan wil ik even terugkoppelen naar vorige week. Toen had jij Renegade Creation met Robin Ford. Ja. En uh, nu heb ik een, een plaat van Robin Ford. En uh, die leek me wel toepasselijk om nu te draaien. En uh, jij kent het van de Spencer Davis Group, dat nummer. Het heet Keep On Running. En uh, Robin Ford heeft uh, dat nummer ook op de plaat gezet. Uh, op zijn manier gespeeld en gezongen. En het ligt wel heel dicht bij het origineel hoor. En het heet natuurlijk ook Keep On Running. Ik spreek je straks weer. Tot straks. Let Running, een oud van de Spencer Davis Group in een nieuw jasje. Heerlijk gespeeld door Robin Ford. Hij zong het en hij speelde op gitaar. Speciaal voor de liefhebbers van de Rolling Stones. En dat ze waarschijnlijk weer op tour gaan, ook door Europa. Hier is Full to Cry uit 1976. Knocked Out heet het volgende nummer. Het is van het nieuwste album van het Treintje Oosterhuis. Prachtig, mooi nummer. Je hoort hem veel op de radio op dit moment. Strauntje zeggen ze in het Amerikaans. Knocked Out heet het nummer. Dit is een gloednieuwe nummer van de uh, groep Manfreds and Sons. Het nummer heet I Will Wait. Het is van het album Babel wat uitgekomen is op 25 september dit jaar. Well, I hold, like a stone, and I feel Your arms. these days of darkness which we've known will blow away. Op Radio 501. Blablablog. van Theo Verriet Blabablog.nl 4 oktober 2012 mijn vakantie deel 5. Wat is dat toch met borsten? Dat ze mijn aandacht zo weten te trekken. Die twee bollingen van de vrouw. Vaak verborgen onder kleding, soms wulp zichtbaar in de decolleté en hier op het strand in Spanje veelvuldig, open en bloot geshoot. Waarom zoeken mijn ogen ze telkens weer op? Wat maakt ze zo lekker om naar te kijken? Alsof het kunstobjecten zijn waarbij zelfs de vervalsingen de moeite van het bekijken waard zijn. Ik schaam me eerlijk gezegd een beetje voor mijn afwijking. Als ik door vrouwenogen word betrapt kleur ik diep rood. Ik vecht tegen de aandrang, kijk bewust een andere kant op of in de lucht. In Nederland kijk ik meestal naar mijn voeten, maar hier in Spanje zijn de vrouwen zo klein dat dat niet baat. Wat een beproeving dit strand. Mijn nichtje ligt te kraaien op het strandbed naast me. Het is tijd voor een flesje. Een vrouw loopt topless langs. Mijn nichtje kijkt daar verlekkerd na. Ben ik dan toch niet zo raar? Misschien alleen wat onvolwassen. Dit was Theo Verriet. Meer informatie, blablablog.nl Dit is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. Ik heb zin om ook weer eens wat van Coldplay te draaien en ik heb gekozen voor de hardest part. Wil je echt weten wie Pimmetje popte? Wil je echt weten waar AIDS vandaan komt? En hoe de duivel verlicht als zijn naam komt? Wil je echt weten wie de piramides bouwde voor wil, geen welis geen niet is. Wil je echt weten van de prijs van welvaart? Of is het excuus dat de Rijn wat snel gaat? En zou je nog wel rustig slapen Als je weet dat de bank investeert in wapens? Wil je het rauw? En dan weet je het is zo Op of met een op en los in de disco Je kan niet eten van liefde En mensen zijn ratten niet de boel bedriegen na nou die blind op het goede, want de pijn aan, maar spits op de hoede. Soms is de waarheid kloken, maar de vraag wordt alleen maar groter. Het klinkt misschien wat stom, maar je wil niet dat het beter. Waarom? Dus zingen we. Lange Frans en uh, Anita Meijer in Why Tell Me Why van uh, de nieuwste serie van Lange Frans. Vol met duetten. Dit is prachtige muziek van de Amerikaan Warren Haynes. Het nummer heet Sick of My Shadow en het is van zijn laatste album. Radio alleen in donderslag ruim 7 minuten Warren Heynes van zijn laatste album. Het nummer heette Sick On My Shadow. En dit is Syl Johnson, Busting Up or Busting Out. Johnson, uh, Busting Up or Busting Out, hier op Radio 501. En uh, Rob de ze zeggen Soul omdat het kan, maar ik weet niet of het helemaal onder de soul valt. Het is wel een soulvol nummer, dat wel. We gaan naar uh, gloednieuwe muziek, een gloednieuw album van de Nederlandse band The Wolf. En het nummer van die uh, plaat, van dat album, van die cd, heet The Only Fawnless Rose. Ook van deze week is tot vrijdagavond 9 uur. You'll Be Alone van de groep Audio Adam. En morgenavond kiest Arwin Taminga in zijn wekelijkse show On The Rocks... weer een gloednieuwe plaat voor je hoofd. En dat doet hij zoals iedere week even na negenen. On The Rocks kun je wekelijks op vrijdagavond horen... van 8 tot 10 op Radio 501. En aanstaande vrijdag is er een open avond. En als je nog niet doorgegeven hebt dat je komt... doe het dan nog even. Stuur een e-mail naar studioradio 501 NL. Donderslag, donderslag, op donderdag bij heldere hemel. Met Rogier van Diesveld, Donder op Radio 501. Blijf lekker luisteren, ik ben straks aan de andere kant van de klok weer bij je terug met een tweede uur van Donderslag. Reageer op de radioprogramma's van Radio 501. Mail naar studio radio501.nl in Nederland hebben al 1 miljoen mensen diabetes. Diabetes is een ernstige ziekte. Bent u 45 jaar of ouder, dan heeft u misschien een verhoogd risico op diabetes. U kunt er zelf veel aan doen om het risico te verkleinen. Doe de diabetes risicotest op www.kijkopdiabetes.nl Droom jij van een carrière op de radio? Denk jij te kunnen wat al die 501 medewerkers doen? Pas jij in een team van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 De liefde delen is mooi. Het gevoel van geluk en het houden van je partner, dat wil je je hele leven lang vasthouden. Als dat onverhoopt niet lukt, hoef je wat mij aangaat geen smoesjes te verzinnen. Alles gaat in de sneltreinvaart voorbij en het is moeilijk te ontspannen. Camagra Verkoop is het steuntje in de rug dat jij nodig hebt. Kijk eens op kamagraverkoop.nl. want de liefde is het mooiste wat er is. www.kamagraverkoop.nl is het niet voor een ander, dan is het wel voor jezelf. Opleidingsinstituut BAV4U biedt alle trainingen in reanimatie en bedrijfshulpverlening.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 Brandon zit in een rolstoel. In speeltuin Haarlerhofje hofje kan hij gewoon zorgeloos spelen met andere kinderen, want de speeltoestellen zijn aangepast. NSGK voor het gehandicapte kind steunt dit project. En daarmee is het ook een beetje onze speeltuin. Help ook mee en steun NSGK. Word donateur op nsgk.nl op donderdag op Radio 501. Radio 501. De Radio 501 voor donderdag. Vans middags 1 uur tot middernacht. Op Radio 501. De daar voor donderdag. Op Radio 501. Het is nu 3 uur. uur. Dit Het is de Daal voor onder donderdag op Radio 501. Donderslag enerslag. Donderslag op donderdag. Rond de hemel. Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. Papa was a copper and her mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price got gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robin' Never made it up to Minnesota. North Dakota man was a gun for the quota. down in the valley. Maar ik ben er nog tot drie uur uh, voor jullie. En ik heb nog mooie muziek. En ook nog de donderdisk. En de platenkeuze van Rob Licaar En de muziekagenda. Met vandaag allerlei concertdata. En ook weer mooie muziek van Michael de Jong. Net als vorige week. Maar vandaag wel een ander nummer. Ik start in de tweede uur van deze donderslag met Danny California van de Red Hot Chili Peppers. En de donderdisc komt zo meteen aan de beurt. Maar eerst tijd voor de duet I Belong To You. En die is van Eros Ramazotti met Anastasia. En dat was een hit in 2006. Adesso no, non, voglio più, me. Supererò dentro di me, gli there is no reason there's no rhyme it's crystal clear i hear your voice and all the darkness disappears every time i look into your eyes you made me love you Against Time van Absinthe Minded. Op 6 oktober zijn alle hoeken en gaten van Schouwburg het Park in oren gevuld met topartiesten. De tweede editie van Pop at het Park belooft weer een spektakelstuk te worden. Vanaf 4 uur tot in de kleine uurtjes kun jij genieten van... Jory Swart, Lucky Fonds, Martanya ja, Joy Bradley, Steve, Steven Simmons, Andy, Wooden Saints, Mangelieu, G.I.M., The, The Grand Park Orchestra, onder leiding van Wouter Hakkoff, Pink Hippo DJ's, Easy Go, Doug, Electric Tears, Holland Electro, Jules Otto, Niels van der Gulik, Pepijn, Vea van der Poel, Matt Harlan, Two Shakes of a lamp Still. Speciale orkestgasten, Arme Soldaat, Digidex, Dex, Cordool en veel en veel meer. 6 oktober 2012, Pop at the Park. Mis het niet. Pop at the Park, 6 oktober. Ja, daar moet je heen als je erbij wil zijn, als je het wil meemaken. Um, we gaan wat rustiger draaien hier in, in donderslag Radio 501. Koekoesnest van Lee Harvey Asman. I got afternoons on my hands. That's nothing. Lee We gaan naar Ere Clapton toe. Alweer van een tijdje terug, maar nog even mooi. Het nummer heet Pretending, oftewel Doen Alsof. Er komt uh, net een uh, e-mailtje binnen met de vraag van welk album is dit? Nou, dit album is van Eric Clapton. Het heet Man. En uh, het is uit 1989. Zo weer een tijdje geleden. Want uh, toen waren de cd's net zo'n beetje op de markt voor een jaartje of vier, denk ik. Als je een kop op kogel aangezet met... Uh, Ogen achter in je hoofd, dan moet je dit nummer eens beluisteren. Johnson, Jack Johnson, met het nummer If I Had Eyes, On the Back of My Head. Yeah. <laughs> Heet het officieel Bob Dylan heeft een uh, nieuw album En dat heet Tempest En van dat album Soon After Midnight I'm searching for phrases To sing your praises I need to tell Passing By It's soon after midnight And the moon Is in my eye My heart is cheerful It's never fearful I've been down On the killing Hurry. I'm not afraid of your fury. I faced stronger walls than yours. Charlotte's a harlot, dresses in scarlet. Mary dresses in green. It's soon after midnight, and I've got a day. The Ferret Queen De platenkeuze van Robrika. Werelddierendag, dag, 4 oktober. In donderslag hier op Radio 5. lijn. Robrika is er ook bij. Het is half bier. En hallo, hij had een tipje gegeven hallo, dat het iets met dierendag te maken had. En het is hallo. Engelstalig en top 40. Mediamarkt top 40, zei hij zelfs. En ik ben benieuwd, want ik ben er nog niet achter. Ik heb hier wel inmiddels een, een bestand binnen met een nummer. Dat heeft Anna voor me klaargezet. En dat moet ik straks starten als jij het hebt aangekondigd. Maar vertel eerst eens even wat het allemaal is. Nou, ik weet het inmiddels. Het is Indie Folk Indie Pop. Indie Folk Indie Pop. Ja, dat uh... dus ik zat er niet verder met ja, de Media Markt Top 40. En Indie dat komt natuurlijk van Independent. Ja. Yes. Ja. Dus eigenlijk Folk Pop. Ja, Folk Pop. Dat is het. Ja, je hebt ook Folk Rock en de Folk ja, Pop. Ja, nu is Folk Pop. En uh, uit welk land komt het nou vandaan? We komen uit IJsland. IJsland, ja. Ja, dat uh, ben ik vergeten te zeggen. Ja, dat kan ook nog, ja. ja. Nou, weet je het ook, hè? Want er komt maar één band uit IJsland, volgens mij. Nee, dingers komen ze toch ook vandaan, die zangeres? Ja, maar dit is een band. band uit IJsland. Een band uh, uit IJsland. Ja, als en je... de LP heet My Head is Animal. <laughs> Wat een titel. Ja, en volgens mij heb je er trouwens zelfs een, een vorige keer of de keer daarvoor een, een nummertje van gedraaid. Oeh, nou, nou ga ik toch even... Nou, eh. Um... Brand los, want het zegt me, ik, ik, ik kom er even niet op. De band heet Of Monsters and Men. Nee, dat uh, zegt me niks. Daar heb ik dus ook niks van nou, gedraaid. Ja. Of we moeten een platenkeuze voor jou zijn geweest een, een jaar geleden of zo? Nee, nee, want, nee, want zo oud is het nog niet. Het is van uh, augustus 2011. Oh, dat had nog net gekund. Augustus 2011, dat is uh, meer dan een jaar terug. Maar toch nog vrij recent. En uh, het komt van een album van... Uh, hoe heet het ook alweer, zei je? My head is animal. My head is animal, wat een rare uh, titel. M ja. Mijn hoofd is dier. Maar het nummer heet gewoon Little Talks. Dus nou. Dat is wel weer normaal. Maar je oh. weet zeker dat je het kent hoor. Het oh, nou, uh, klinkt zo, het ligt zo lekker in het gehoor. Het oh. is zo heel typisch. Nou, dan wil ik hem gaan draaien, want dan word ik wel heel erg benieuwd. het dan. Starten. Uh, ja, ga jij me even aankondigen zoals je altijd doet. En dan ga ik even kijken waar die plaat precies staat. En dan ga ik hem ja. voor je starten. Ga je gang ter gelegenheid van de werelddierendag van de LP. My head is animal. Komt hier of onversend zijn met een little fox. Uit IJsland. Oké, okay, tot volgende week. Tot de volgende week. De platenkeuze van Robrica. walking around this old empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak as you sleep; it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. It's soft days I can't even trust myself. It's killing me. It's a ghost of you. Now it's torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go and we'll meet again soon. Now. We're ...carry our body safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore. Inderdaad, de aanstekelijke muziek uit IJsland. Arne Soldaat heeft laatst een nieuwe plaat op de markt gebracht. En van die plaat is dit On My Way. Crystal ball. Soldaat, nieuwste album. Hij is onder andere bekend van Daryl N. En tegenwoordig speelt hij natuurlijk in de band van Tim Knol. En daarnaast doet hij nog een heleboel andere dingen, maar het is altijd goed wat Anne doet. En ook nieuw uit Nederland, uit Limburg, is Rowan Hezen. Dit Harde Bed. De schemerlaan, waterkoken, wermen dan, hilaran onder de rug. de blauwe. Niet meer denken, laat geeft kracht. En het haar, het weer ze. Het is donker, hierdien het dicht, boete de mogen met aller licht, maakt een kiertje op het tapijt, trein geen dood, de eeuwigheid, woestijn, verloot de grens, en een schok, en dan ineens, Hoe het geteld in een gaans, nee, je wel in balans en harmonie. En boer, En we hebben nog steeds goede, nieuwe muziek. En dit keer is het Troubled Town van Jake Buck. En zijn album komt uit op 15 oktober. En hier alvast de primeur. Stuck in Speedbump City Where the only thing that's pretty Is the thought of getting out There's a tower block overhead All you got your benefits And you're barely scraping In this truck g bugg En het album komt op uh, 15 oktober in de winkel. Dus uh, ga even snel met de plaatzaak dan. Destination Unknown Serena Prime in de Mendeville. 4 oktober natuurlijk weer een, een nieuwe donderslag muziekagenda. Uh, pak pen en papier voor als je wilt meeschrijven. Hier komt de agenda. Vanavond treedt Michael de Jong op in het Paard van Trooien in Den Haag. En op vrijdag 5 oktober kun je Michael de Jong zien optreden op het poppodium Nieuwe Nor in Heerlen. En op zondag 7 oktober is hij op het podium van Paradiso in Amsterdam. Straks aan het eind van deze agenda laat ik net zoals vorige week muziek van Michael de Jong horen. Op 6 oktober is er weer een pop in het parklocatie, uh, Schouwburg het park in Horen. Radio 5 Leen is ook aanwezig met een mobiele studio met live radio en ook live muziek vanaf eigen podium waarop diverse muzikanten zullen schitteren. Neem een kijkje, kom even kijken bij Radio 5 Leen in de Schouwburg. Volg gewoon de bewegwijzering in het gebouw. Robert Kree komt naar Nederland. Noteer de volgende data in je agenda. 15 oktober is Robert Kree in de Oosterpoort in Groningen. 16 oktober is hij in Paradiso Amsterdam. En op 17 oktober treedt Robert Kree op in de Evenaar in Eindhoven. Op zaterdagavond 27 oktober in dorpshuis De Spil in Middelum Friesland... speelt left-hand Freddy samen met de John F. Klaverband. Aanvang is 9 uur. Op zaterdagavond 3 november speelt Bluff in het kader van 20 jaar Bluff in de Ziggo Dome in Amsterdam. Aanvang half 9 en de zaal is open om 7 uur. Op woensdag 21 november geeft Calexico een concert in Paradiso Amsterdam. Aanvang half 9 en de zaal is open om 7 uur. De kaartverkoop is al begonnen. Op 25 november speelt Rowan Herzen in P3 in Permanent en op 30 november spelen zij in de Vorstin in Hilversum. Zij hebben een nieuw album uitgebracht en het heet Geel en dat is de eerste nieuwe studio cd na 2006. Op dinsdag 27 november treedt Patricia Kaas op in Theater Carré in Amsterdam. Wees er snel bij met het aanschaffen van de kaarten, want de kaartverkoop is al een aantal maanden geleden gestart en mogelijk is het al uitverkocht. Uh, kijk daarvoor eventjes op de website van Theater Carré. Op 3 december geven de Black Keys een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. De Black Keys hebben een support act die in het voorprogramma optreedt... ...en dat is de groep de Maccabees. En de aanvang is 8 uur. Op maandag 10 december 2012 treedt Glenn Hens op in Paradiso Amsterdam. Dat duurt nog wel even, maar de kaartverkoop is op 12 mei begonnen. Op dinsdagavond 14 mei 2013 kun je naar An Evening with Mark Knopfler Band. De kaartverkoop is op 11 september begonnen. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 4 oktober 2012. Als je agendatips hebt voor de periode na 11 oktober, stuur je dan naar rogierradio 5 en ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En dan nu tijd voor de laatste plaat van Donderslag. Ik heb het net beloofd om ook deze week een plaat van Michael de Jong te draaien. En vorige week heb ik al wat informatie over hem gegeven. Maar voor de luisteraars die er toen niet bij waren, vertel ik het nog een keer. Michael de Jong is een Nederlandse muzikant die jarenlang in Amerika woonde en daar ook zijn muziek maakte. Hij woont alweer een aantal jaren in Nederland en hij maakt nog steeds heel mooie muziek. Wondering when she's coming home. Heb ik hier voor jullie klaarstaan. Ga er even voor zitten. Wondering when she's coming home. I wonder when she's coming home When I wonder when she's coming home I said I wonder when she's coming home yeah. Dit is Radio 5, is Radio 5, 5. Donderslag. Hey. Donderslag. Donderslag Op donderdag En hey, in hey, de hemel hey. Yeah. Hey. bedankt! Ja! Hey. Yeah. Hey. Hey. Yeah. En ook vandaag wordt het weer uh, bieruur. Aflevering 129 van donderslag is alweer bijna aan zijn eind. We gaan een bieruur uh, studio 11 afsluiten, maar mijn collega's zijn er voor jullie op deze Radio 5 Leen. Daafrunde donderdag nog tot spookuur. Je kunt mij weer de hele komende week e-mailen. En dat is nu ook weer heel simpel. Stuur ervoor een e-mail naar rogierradio 5 En dat kan allemaal 7 keer 24 uur. Alle informatie over Radio 5 Lijn kun je ook deze hele week weer vinden... op wwwradio 5 en op Facebook. Je vindt Radio 5 Lijn op Facebook met de naam... De Radio 501 En de schrijf je met T-H-E En de Radio 501 schrijf je helemaal aan elkaar uh, Ik ben ook op Facebook te vinden en ook op Twitter En dan met de naam RVD 501 Het is ook mogelijk om Radio 501 te sponsoren En dat kan met een reclamespot op Radio 501 Of je adapteert een radioprogramma Of je adverteert via onze website www.radio501.nl heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar salesradio 5 Tot zover deze mededelingen van vandaag. Ik bedank alle collega's weer voor de medewerking aan deze donderslag van 4 oktober. De Werelddierendag en de luisteraars thuis en ook op het werk ook allemaal bedankt voor het luisteren. We schakelen naar de piepjes over naar de centrale Radio 501-studio. En daar bevindt zich ook vandaag weer mijn collega Lucien Grefkus... met zijn programma Afternoons. Met daarin weer een nieuwe platenkast van. En ik ben weer reuze benieuwd wie vandaag de verhuiswagen... met erin een uitpuilende platenkast vol muziek voor de deur parkeert. Blijf luisteren, je hoort er straks allemaal van Lucien. Ik ben er volgende week weer. Zelfde dag,zelfde tijd,zelfde zender. Radio 501. Tot zover, tot volgende week. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. Zondagslag op donderdag bij Helder hemel in ah, Wat was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk, gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk, hè? Ja, bijzonder. Ik bied de helft. GELACH GELACH GELACH GELACH Heren, heren, vlucht! We beginnen aan de andere zijde! Oh, verdomme, wat moeten de mensen wel denken?